Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Mensen die van de belastingen naheffing krijgen over 2014... krijgen volgend jaar ook minder vakantiegeld. Vooral de middeninkomens worden getroffen. Zo houdt iemand die 4000 euro bruto verdient... van zijn vakantiegeld ruim 12 minder over. En dat betekent dat hij volgend jaar netto 250 euro minder vakantiegeld krijgt. De naheffing die 5 tot 6 miljoen Nederlanders krijgen... volgt op het kabinetsbesluit om de heffings- en arbeidskorting inkomensafhankelijk te maken. Het treinverkeer om Tilburg ligt stil vanwege een gaslek. Dat lek ontstond aan het eind van de ochtend bij het gebouw van ABN Amro aan de Spoorlaan... die langs het station loopt. Niet alleen het station, maar ook de wegen rond de spoorlaan in Tilburg zijn afgesloten. Er wordt hard gewerkt om het gaslek te dichten, maar het is volgens de veiligheidsregio een flink lek. De huurgrens voor de duurste sociale woningen gaat volgend jaar toch omhoog. Vanaf 1 januari 2015 wordt de maximale sociale huurprijs 710 euro. Nu is dat nog 699 euro. De regeringspartijen hadden eerder afgesproken dat de huurgrens niet omhoog zou gaan, zodat meer mensen een sociale huurwoning zouden kunnen betalen. Dat is volgens minister Blok nog steeds het plan, maar nu gaat het om een aanpassing aan de inflatie, zegt hij. Artsen zonder grenzen gaat hulpverleners uit de Ebola-gebieden opvangen in Vierhouten. Dat schrijft de gemeente Nunspeet, waar Vierhouten ondervalt in een brief aan de bewoners. Het gaat om artsen die in landen hebben gewerkt die door ebola zijn getroffen, zoals Sierra Leone, Guinea en Liberia. De bedoeling is dat ze drie weken naar vier houten komen om te zien of ze niet besmet zijn. Het weer, bewolkt en soms wat motregen, in de loop van de dag soms wat zon, het wordt 7 tot 10 graden en er staat een zwak tot matige wind uit oost tot noordoost. Morgen opnieuw bewolkt, maar wel vrijwel droog bij een graad of 9 dit was het nos short. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. Er staan momenteel geen files, ook zijn er voor vandaag geen snelheidscontroles aangekondigd. Dat betekent niet dat er nergens wordt gecontroleerd, alleen dat ze niet vooraf bekendgemaakt worden. Tot zover de verkeersinformatie. Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken.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 Zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM Luncht. Welkom luisteraars bij het tweede uur van ZFM Lunch. Het is één uur en de meeste mensen die vastluisteren naar dit programma... die weten het natuurlijk, we gaan lachen. Linda Muldijk leest in haar omroepblad bevreesd... Rob de Ijs op Creta. Ze gaat keer verdorie Rob, wie is Creta nou weer? Ja, ja dat moet je niet doen, hè. Dat ja, moet je doen, kijk, zulke grappen moet je niet maken. Het is wel jammer, want daar heb ik een heleboel van hier. Kijk hier. Jammer, hè. Zonnetje zo weggooien. Nee, ik heb uh, erg veel grappen die keer over uh, bekende Nederlanders. Dat komt zo. Ik ben zelf ook een. Uh... haha. Nee, ik ben een bekende Nederlander hoor, oh. oh, ja, zeker wel. Niet alleen hier in de buurt, nee, tot allemaal toe. Jo, ja. Om een voorbeeld te geven, ja, hoe bekend ik ben. Ik liep smiddags een beetje door het centrum van Den Haag te dwalen. Begon er een wildvreemde vrouw enorm naar mij te zwaaien. Nou echt geen idee wie het was. Er staat zo'n gouden koers. Nee, ik ben wel een bekende Nederlander. Ja, ja. Ik zal u nog een voorbeeld geven hoe bekend ik ben als Nederlander. Dat doen we daarna wel de opening. Ik, euh, ik zat een keer in een trein. Nou, en halverwege de treinreis staat er een groep vrouwen in. Nou, die vrouwen liepen langs mijn coupé, keken door het ruitje naar binnen en namen plaats in de coupé naast mij. En dat ging ongeveer als volgt: Is Herma Finkers? Is Herma Finkers? Wat is Herma Finkers? Ja, nou in? Handtekening, ik zal wel vragen om handtekening. Nee, dat is stom. Is niet stom, is wel stom. Dat doet toch? Nou, toen ik heel rustig, klap, klap, klap. Neem me niet kwalijk dat ik even stoor. Maar ik zag je zitten en ik ken je van de televisie. Staar er stom als ik om een handtekening vraag. Ik zeg, goh, nou, nee, nu, nee, waarom? Nou ja, ik kan me heel goed voorstellen dat je denkt van. Hé, gaat, zit ik net even lekker rustig in de trein. Komt er daar zo'n dom mensen aan. Zert me aan de kop om handtekeningen of zo. Ik zeg, nee, ben je gek? Ik vind het wel leuk. Ach, u vindt het wel leuk zelfs. Nou, heel vriendelijk bedankt. Zal je verder niet lastig vallen. Een prettige reis nog. U ook nog een prettige reis. En tot ziens. Ja, ik heb een handtekening. Ik heb een handtekening. De man tegenover mij in de coupé zag dit alles zeer bedenkelijk aan. Fronste zijn wenkbrauwen en zei... Bent u Gerard Cox? <lacht> ik zei, nee. Hij zei, ik wel. Zo bekend ben ik als Nederlander. Oh ja, en het mooiste was ook nog. Koks bleef bij maar aankijken en uiteindelijk zei hij... Weet je, je hebt een bekend gezicht. Oh, dat weet ik niet. Jawel, zegt hij, je hebt een bekend gezicht. Oh, dat zou kunnen. Man, je hebt een enorm bekend gezicht. Hoe is je naam? Ik zei Herman Vinkers. Toch heb je een bekend gezicht. Dus. En nog één voorbeeld om aan te geven hoe bekend ik ben als Nederlander... Die... Die opening kan de hele avond nog wel. Ik, um... ik mocht een keer meedoen met de jaarlijkse sportdag voor artiesten. Nou, en dan hoor je erbij, hoor. Als je mee mag doen met de jaarlijkse sportdag voor artiesten. Dat is een dag waarop bekende sportlui sporten tegen artiesten. Nou, en ik weet helemaal niks van sport. En mijn broer nog veel minder. Het eerste onderdeel die dag was hockey. Tegen de broer van Joef van het Hek. Elke keer als ik een doelpunt maak, riep Tom, geef ik een rondje. Een leuke, royale kerel. Daarna tafeltennis. Mijn broer riep: Elke keer als ik het balletje raak, geef ik een rondje. De krent. En toen de Cooper-test. Ik wist helemaal niet wat dat was, Cooper-test. Dus ik vroeg aan Tom voor de Rijk: wat is dat eigenlijk, Tommy Cooper-test? Ja, Gentje. tje. Ja, geen tje. Een flauwekul, Tommy Cooper-test. Een Koepertester zei die meet je condities. Nou, kijk eens aan, waar moet ik mij melden? Hij zei, bij de fitness. Waar is de fitness? Volg de bordjes maar. Ik zag een bordje, fitness, linksaf. Dus ik linksaf, lange gang door. Eind van de gang, weer linksaf, weer een gang door. Hal oversteken, trap op, trap af, draaideur door. Gebouw uit, veld over, ander gebouw weer erin. Trap op, trap af, eind van de gang rechtsaf. Tot ik bij een bordje kwam, einde fitness. Ah, toen dacht ik al, ik moet het ook helemaal niet doen. Ik weet helemaal niks van sport. Helemaal niks. Ik plofte neer op een bankje... tussen de zangeres zonder naam en een paar spelers van het Ajax-elftal. Ja. Je speelt een, een vreklijk potje voetbal, zeiden de Ajax-spelers tegen mij. Je, goh, dat geeft dan niks. Jullie hebben wel andere kwaliteiten. Ja, ik weet niks van sport. Helemaal niks. Ja, het gesprek met de zangeres zonder naam ging wat minder vlot, Want uh, de zangeres was een beetje, een beetje kwaad op mij. Een beetje hellig. Zei, uh... <Gelach> nou, ik had wel eens uh, grappen gemaakt over gehandicapten. En daar uh, had ze zich nogal aan gestoord. Ik zei, goh, waarom dat, waarom dat nou toch? Nou, zei ze, u maakte een keer een opmerking over Manker En dat heeft mij nogal gekwetst. Dus, oh, dat vind ik echt heel vervelend dat ik u gekwetst heb. Maar als ik vragen mag, hoezo heeft die opmerking over Manker u gekwetst? En toen zei ze, ik ben namelijk zelf ook mank. Nou, van die logica, begrijp ik nog werkelijk helemaal niks. Nee, dat zal wel aan mij liggen, maar ik heb het altijd zo eigenaardig gevonden om je dan zelf in één keer gekwetst te voelen. En het is ook nergens voor nodig, want ik maakte bijvoorbeeld diezelfde dag ook een grap over een rolstoel. En met name Koors Albus moest daar verschrikkelijk hard om lachen. Dus ik zei nog tegen haar, wacht u maar tot u eenmaal in een rolstoel zit, mevrouw Zervaar. En dat was niet goed, dat, dat bracht de gezelligheid niet op gang, moet ik je zeggen. Hoor. De gezelligheid kwam pas op gang toen ik een oude bekende tegenkwam... die vroeg of ik zin had aan een potje touwtrekken. Ik zei, dat is goed, Gerard. En dan wil ik u nog graag even... Dan wil ik u nog graag even laten zien... voordat we beginnen met die spectaculaire onderwateropeningscène. Hoe gezellig dat was, dat potje touwtrekken. Dank u. Dank u wel. Goh, is een zaal. Dat is de magie van carrière. Heel belangrijk bij toe de sfeerbandjes. Maar vink de conferentie rond Gerard Cox. Nou, Gerard is toch, uh, is toch helemaal nog blij en onder ons hoor. Luister maar. We drinken gewoon nog glas op alles wat het was. Die goede oude tijd. Ach, hoe lang is het geleden?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 na na na na na. Drink nog een glas op alles wat ooit was. De goede oude tijd. Ja, dankzij internet is de ZFM Zandvoort... en ook Zandvoort lunch natuurlijk wereldwijd te ontvangen. www.zfm-live.nl En dankzij dat feit kan mijn vriendin in Bloemendaal ook helder meeluisteren. En voor haar draai ik speciaal een mooie uh, een duet tussen Elvis Presley... Postume uh, duet dus. En Barbara Streisand, still alive. Wasn't it just yesterday when you held me? Near? Elvis Presley en Barbara met uh, Love Me Tender. Bolly von der leeft Elvis Presley samen met Barbers Streisand. Een duet postuum, zo heet het dan. Zoals bijvoorbeeld ook gebeurd is met uh, André Hazes, en tal uh, van andere, allerlei uh, BN'ers die daar uh, zich aan hebben gewaagd. Mensen die uh, een beetje laat zijn gaan lunchen en die zeggen, ik moet opschieten, want ik moet zo weer naar mijn werk. Take it easy! Rustig aan, dan breekt het lijntje niet. Luister naar een goede raad van de Eagles. Die mannen die hebben het goed voor elkaar, hoor steeds trouwens. Hè? Wereldwijd nog steeds aan toeren. Maar ze doen het rustig aan. Take it easy. Take it easy. Don't let the sound of your own Take it easy. Oh, it easy. Ik zou er de hele nacht naar kunnen luisteren. We ought to take it easy. de heren Eagles. Easy. De hele nacht all night long. En er is één man in Amerika die dat het roere met me eens. Lionel Richie. Dat is geen poor uh, man hoor. Dat. Lionel is Richie. Hartstikke Richie. Ik heb zijn huis wel eens gezien op televisie. Nou, dan, uh, niet mis te verstaan. Kan je even dwaalen hoor. Kan je alma uit rond zwerven. Let the music play Everybody sing, everybody dance Lionel Richie, All Night Long, ja. Ik had de melkboer mee kunnen nemen naar de studio. Ik had de bakker mee kunnen nemen. Maar ik heb gewoon eens wat slagers voor u meegenomen. Wat slagers heb ik meegenomen en wat voor slagers. Freddy Brek, Rote Rozen. Ja, ja, schön. Freddy. Rote rozen.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 Die brek, gewoon om u een klein beetje op te vleuren, luisteraars. Rode rozen bracht hij voor u mee. En wat breng ik voor u mee? Nou natuurlijk het nieuws bij ZFM Zandvoort. Het nieuws van uh, half twee, zal ik dat maar zeggen. Maandagavond toen gebeurde dat. Trok een bestelbusje de aandacht van de politie. En dat gebeurde allemaal in de haltestraat. De politie zette het busje aan de kant en controleerde de bestuurder. Tijdens het aanspreken van de bestuurder roken de politiemensen... Ja, een hennep lucht. De bestuurder, een 43-jarige man, bleek in zijn auto de nodige hennepafval... en ook hennepstokken te vervoeren. Nee, hennepstekken, zo moet ik het zeggen. Hij werd aangehouden, hij werd meegenomen naar het politiebureau... en er zal nader onderzoek plaatsvinden naar zijn gedrag. Raadslid J. Berendsen beëindigt buitengewoon lidmaatschap van de gemeenteraad. Op de website van de gemeente Zandvoort werd gisteren gemeld... dat de heer J. Berendsen de raadsgriffie heeft medegedeeld... dat hij per heden zijn buitengewoon raadlidmaatschap... voor de oudere partij Zandvoort beëindigt. En luisteraars, wilt u geen strooisel van hobbykippen in uw afval deponeren? U weet het, sinds zondag 16 november geldt er in verband met de vogelgriep een landelijk vervoersverbod van 72 uur voor alles wat met gevogelte pluimvee heeft te maken. Het verbod is ook van toepassing op stroosel van hobbydierhouders. Dus als u ja, kippenafval in uw vuilniszak wilt deponeren, dan kunt u daar beter even mee wachten in verband met die rondgaande vogelgriep. Het verbod dat geldt dus uh, ook voor strooisel van hobbykippen. Dat wordt ingezameld met het uh, huishoudelijk afval. Hierbij verzoeken wij u, luisteraars, om de komende dagen geen strooisel. Afval dat vrijkomt bij te houden van pluimvee. Uh, en dat aan te bieden uh, bij het afval. Dus eventjes nog de spullen bij u houden, zou ik maar zeggen. Ja, het is niet lekker, maar ja, het is wel uh, nuttig. Hè, met die vogelgriep, want het zal maar, uh, het zal maar rondgaan in Nederland. Dan ga ik het even hebben over een boek van het Joodse uh, boek Joods Zandvoort. Meer dan 60 jaar uh, maakte de Joodse gemeenschap deel uit van de bevolking van Zandvoort. Tot de Jodenvervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog hieraan bruut een eind maakte luisteraars. En tot die tijd waren tientallen Joodse ondernemingen, pensions en hotels in onze kustplaatsen gevestigd. In de jaren 20-30 van de vorige eeuw woonden ruim 500 Joden in Zandvoort. Dat daarnaast een veelvoud ook aan Joodse badgasten ontving. Het boek Jood Zandvoort, een pioniersgeschiedenis van 1880 tot en met 1943, van de Zandvoortse domine, dominee Teunaar. Eh, Teunaar eh, van der Linde, zo heet hij volledig, wordt op eh, zondag 23 november 2014 overhandigd aan burgemeester Meijer. De presentatie is om 4 uur s middags in het Zandvoort Museum. Op de receptie, die volgt om vijf uur, in het jeugdhuis achter de protestantse kerk, gaat de dominee zijn boek signeren. Dan kunt u dus bij hem terecht voor een handtekening in het boek en u kunt het boek daar ook verkrijgen. En daarna is het via het boekhandel Bruna te krijgen voor 29,95 euro. En daar is weer eens een tuin opgeknapt. Jawel. Afgelopen zaterdag heeft een groep vrijwilligers de tuin van ontmoetingscentrum het Juttershuis opgeknapt. Zowel jonge vrijwilligers van Use Your Talent als vrijwilligers uit de buurt... van de Rotary Club Zandvoort en AMI Ouderenzorg hebben hun handen uit de mouwen gestoken. De tuin werd ontworpen en opgeknapt onder leiding van Raymond Landweer Johan van Tuin. Dat is een mond vol. En ook door Totaal Hoveniersbedrijf BV. AMI Ouderenzorg en Tuin Totaal vonden elkaar op de beursvloer... Een plek waar non-profit organisaties en commerciële bedrijven bij elkaar worden gebracht. En waar met gesloten beurs diensten worden verhandeld. Dat betekent dus dat het ene bedrijf gewoon iets voor het andere doet. En dan het andere bedrijf weer omgekeerd ook gratis iets voor het, eh, het tegengestelde bedrijf doet. zeg maar. De vrijwilligers lieten zich niet weerhouden door het slechte weer. En gezamenlijk hebben zij met veel energie, vooral gezelligheid ook en humor... de tuin omgetoverd tot een... Eh, prachtige bloementuin. Het was eerst een saai betegelde tuin. Maar komend voorjaar dan zal er heel veel moois gaan bloeien. En namens alle deelnemers van het Juttershuis natuurlijk bedankt daarvoor. En vanaf nu kunnen we gaan tuinieren en moestuinieren... bij het ontmoetingscentrum het Juttershuis. We gaan het even hebben over de groei van toerisme aan de kust. Het kusttoerisme-luisteraars uh, blijft achter in groei... in vergelijking met de bezoekers aan ons binnenland. Tegelijk vormt de komst van grote winkelpanden... een achteruitgang van het toerismeaanbod, de toeristenindustrie... Over deze ontwikkeling werd uh, in strandpaviljoen Club Nautique... van uh, afgelopen 12 en 13 november... door ondernemers, beleidsmedewerkers en belangenorganisaties gediscussieerd. Tijdens de landelijke kunstdagen. Nee, kustdagen moet ik natuurlijk zeggen. Uit een onderzoek uh, van MBTC Nipo... blijkt dat de kust nog altijd de belangrijkste binnenlandse vakantiebestemming is. De langere vakanties van meer dan negen dagen die nemen weliswaar af... maar er zit groei in kortere vakanties... Ook groeit het aantal vakantiegangers boven de 50 jaar en van mensen met een hoger besteedbaar inkomen is ook groei waar te nemen. Uit het onderzoek blijkt dat deze groep vooral is geïnteresseerd in cultuur, in gastronomie, lekker eten, wandelen en ook fietsen. Dan het weerbericht bij ZFM Zandvoort. De zon scheen gisteren geregeld en overdag bleef het gelukkig allemaal een beetje droog. Gisteravond viel er een beetje regen en de temperatuur steeg naar 11, 12 graden. Vandaag, dat heeft u zelf al kunnen waarnemen, is het grijs, bewolkt, nevelig en lokaal kan er wat spettertjes vallen. De wind waait uit het oosten en het is overwegend matig uh, en die is overwegend matig van kracht... en de temperatuur die stijgt naar maximaal 8 of 9 graden. Vanavond en de komende nacht is het nog steeds bewolkt. ook nevelig en neemt bovendien de kans op mist weer toe. De oostenwind neemt die kracht af... en de temperatuur die daalt dan naar een graad of 6. Morgen starten we de dagreis met nevel en mist... maar in de middag kan er ook even wat zon tevoorschijn komen. blijft droog en er waait een zwakke... hooguit matige zuidoostenwind... Temperaturen van omstreeks 9 graden dan. en In de nacht naar donderdag is er weer kans op nevel en mist. En dan gaat de temperatuur zakken naar 5 graden. De winter komt dan langzaam aan. Donderdag overdag is het weer overwegend bewolkt. Maar zo nu en dan schijnt gelukkig ook het zonnetje. Blijft droog en er waait een meest matige oost- tot zuidoostenwind. Met een temperatuur die stijgt naar maximaal 9 graden. Dan het weekend, voor zover, voor zover we dat nu al kunnen voorspellen... vrijdag en zaterdag blijft het ook droog... met naast wolkenvelden ook af en toe zon. De wind waait uit het zuidoosten, is matig in de polder... en vrij krachtig aan zee... en de temperatuur stijgt dan naar 8 à 9 graden. Nina Simone zong het al, maar George Michael doet het net zo mooi. My baby just cares for me. Ja, het swing lekker goed in. My baby don't care for shows. My baby don't care for loves. My baby just cares for me. My baby don't care for calls and roses. Yeah. For high tone police, is Elizabeth the Taylor is not his style. George Michael was dat, die zich ook al zwingende ja, muziek heeft gewacht. Over my shoulders, dit is Paul Garrick. Hij doet het live. Hey, hey. looking back over my shoulder. I can see that look in your eyes. Good. One more try Ja, kijken we met Paul Garrick terug over zijn schouder. Looking back over his shoulder. Dan zien we, yesterday, zien we dan once more natuurlijk. Dan beleven we gisteren opnieuw. Dan doen we met de Carpenters, Karen Carpenter. Ah, vind ik dat toch jammer dat hij de vrouw niet meer leest. Zulke prachtige muziek. Maar u kan nog lekker meegenieten. DFM lunch steeds smakelijker Long ago and oh so far away I fell in love with you before the second show Just the rain. het allemaal Yesterday Once More met Karen Carpenter. Ik heb, ik heb het toch een beetje erg in luisteraars. Dus ik weet niet of u het ook doorhebt, maar er is een, een, uh, er is een beetje een kind of hush. A kind of hush Zie je wel. Overal ter de wereld. van Hermit, Hermits. Nu krijg ik yeah. in ja. En nobody else Inside And nobody else And I'm feeling good Just holding you tight Met de kind of Ja, luisteraars. Uh, heeft, u, uh, heeft u tijdens de lunch bij Zierm Zandvoort ook uh, uh, zin in wat pikants? <laughs> Echt iets pikants. En dan ook nog in de Sinterklaas-sfeer. Nou, dan moet u hier eens naar luisteren. Nee, dat is hem niet verdorie. Dat is hem niet. Ik moet hem even opzoeken voor u, want uh, hij zit ver verborgen in de archieven. Dat komt ook natuurlijk omdat hij een klein beetje pikant is. En uh, ja, dan krijg je dat. Ik ga nog een keer proberen op te starten. Het is. Uh, Ellen ten Damme, die het erover heeft, dat hij komt, hij komt.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 Goodbye. Goodbye to, to love met de carpenters. Ja, kijk op, op de klokluisteraars. De klok is onverbiddelijk. Het is alweer bijna twee uur. Ik moet er bijna mee stoppen. Maar geen nood, want morgen tussen twaalf en twee is mijn collega Ruud Jans hier weer met uh, weer een nieuwe aflevering van ZFM LUNST. Ik hoop dat u lekker heeft gelunst. Moet u nog lunchen, smakelijk eten? Heeft u het er allemaal achter te kiezen? Dan een goede bekomst natuurlijk. Voor Ruud nog eventjes een, een toegrift. Zijn favoriete groepje, de mijne ook hoor. En dat zijn de Beatles natuurlijk, met The Night Before.